1 uur. De Radio 1 Sportszomer. Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Marathonloofse Miranda Boonstra gaat naar de rechter... om een ticket voor de Olympische Spelen af te dwingen. En in de nieuws- en sportquiz... Johan Wolters uit Arnhem. Is het NOS Nieuws. Hier is Dorald Megens. De handelscommissie van het Europees Parlement heeft in meerderheid tegen het ACTA-verdrag gestemd. Dat verdrag moet illegaal kopiëren tegengaan, vooral op internet. Vier andere commissies hadden al tegengestemd. Het lijkt nu erg onwaarschijnlijk dat het Europees Parlement het verdrag volgende maand zal aannemen. ACTA is vooral bedoeld om de rechten van de film- en muziekindustrie op internet te beschermen. Bedrijven krijgen door het verdrag vergaande bevoegdheden om op te treden tegen websites. Tegenstanders zijn bang dat mensen worden afgesloten van internet. Ze zeggen dat de vrijheid van meningsuiting gevaar loopt. Een Syrische gevechtspiloot is gedeserteerd. De piloot is met zijn MIG-gevechtsvliegtuig geland op een militair vliegveld in Jordanië... en heeft politiek asiel gevraagd. Het is voor het eerst dat Syrië tijdens de opstand een gevechtsvliegtuig verliest. Het Syrische leger heeft bij het neerslaan van het verzet tegen president Assad... tot nu toe geen vliegtuigen tegen de opstandelingen ingezet. De Syrische staatstelevisie meldt alleen dat de autoriteiten het contact hebben verloren met een gevechtsvliegtuig. De MIG-21 van Russische makelij zou op trainingsmissie zijn geweest.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 Verder staan op de PvdA-lijst voor de verkiezingen veel vertrouwde namen... zag politiek verslaggever Wilco Boom. Ronald Plastek op drie, dat melden we eerder deze week al. Oud-staatssecretaris Jetta Kleinsma op de tweede plaats. Nou, en onder de eerste tien zitten ook de zittende Kamerleden... Tanja Jatna Nansing, Jeroen Dijsselbloem, Mariette Hamer... Martijn van Dam en Frans Timmermans. En Lut Jacobi, eigenlijk een onbekend Kamerlid... die eerder probeerde fractievoorzitter te worden... die staat op nummer elf. Op de Indische Oceaan tussen Australië en Indonesië... is een boot met vluchtelingen gekapseist... De boot is gezien door een helikopter van de Australische Marine. Volgens de kustwacht waren er 200 mensen aan boord. Australische en Indonesische hulpdiensten voeren samen een reddingsoperatie uit. Gevreesd wordt dat tientallen asielzoekers zijn verdronken... omdat er te weinig reddingsvesten aan boord waren. De Indonesische Marine zegt dat er mogelijk nog een tweede boot... met vluchtelingen in de problemen is gekomen. Aan boord daarvan zouden nog eens 100 mensen zitten. Het schip met vluchtelingen was onderweg vanuit Java naar Christmas eiland. Het eiland valt onder bestuur van Australië... Het is een populaire plek onder asielzoekers om het land binnen te komen. De man die door een Rotterdamse agenten werd geschopt, heeft aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft dat bekendgemaakt. De agenten is in de zaak officieel verdachte, haar collega die toekeek niet. Omstanders filmden zondag hoe de man werd aangehouden... en door de agenten in zijn kruis werd getrapt. Dat gebeurde terwijl de man geen verzet pleegde. De OM in Rotterdam verwacht het onderzoek snel te kunnen afronden. Er zijn op zichzelf duidelijke beelden gemaakt, hè. die heeft uh, u ook kunnen zien. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel zo, uh, er lijkt van alles te zijn voorafgegaan aan het incident. En uh, dat bepaalt natuurlijk ook uiteindelijk wel uh, uh, hoe het, uh, nou ja, het slotoordeel zou moeten luiden. En dat betekent dat we uh, al die feiten en omstandigheden in het onderzoek zullen moeten betrekken om tot een afgewogen oordeel te komen. Air France grapt ruim 5000 arbeidsplaatsen, ongeveer een tiende van het totale aantal werknemers bij de Franse tak van Air France KLM. De Frans-Nederlandse maatschappij wil de komende twee jaar... de kosten met minstens 2 miljard euro verminderen. Vooral Air France draait verlies. KLM heeft al bezuinigingsrondes achter de rug. Dit en volgend jaar verwacht Air France ruim 1700 werknemers... door natuurlijk verloop te kunnen laten afvloeien. Het bedrijf wil door vrijwillige vertrekregelingen en deeltijdwerk... gedwongen ontslagen proberen te voorkomen. De Nederlandse Linda Huiskamp uit Culemborg... mag voorlopig niet weg uit Australië. Dat heeft de rechter besloten. Huiskamp veroorzaakte in april in Australië een ongeluk... Een ander Nederlands meisje dat bij haar in de auto zat, kwam om het leven. Huiskamp had zelf een klaplong, gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een hersenschudding. Het kan nog wel een jaar duren voordat de zaak voor de rechter komt. Daarom probeerde de Nederlandse via de rechter af te dwingen dat ze haar zaak in Nederland mag afwachten. Maar dat is dus niet gelukt. Correspondent Robert Portier. Ja, de rechter denkt dat als zij een borg betaalt van 18.000 euro dat dat uh, niet de moeite waard is om voor terug te keren... om die rechtszaken bij te wonen. Dus hij vertrouwt het niet dat zij uit Nederland terug gaat keren... en denkt dus dat ze gewoon in het land moet blijven. Aan het weer nog wolkenvelden en zon, 22 tot 24 graden vanmiddag. Later neemt vanuit het zuiden de bewolking toe... en vanavond komt er dan regen met onweer en windstoten. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Een historie aan kennis. Zo geloven wij niet in hypes, maar in scherpte en het hoofd koel cool houden. Want uiteindelijk levert solide bankieren het beste resultaat voor de cliënt. Dat is tenminste onze eeuwenlange ervaring. Van Landschot, gedreven de resultaat. Nu tijdelijk met extra veel extra. Hallo, Kees hier. Ik kom er even in voor een minder filebericht. De komende weekenden voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit aan de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal.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 De hoogste score tot nu toe in de nieuws- en sportquiz is nog altijd 54 punten. Maar nu eerst de nieuwe vakbond. Hier zijn Jonathan de Graaf en Jurgen van den Berg. Ja, want ze zijn eruit. Alle FNV-bonden hebben aan kwartiermaker Jetta Kleinsma laten weten... of ze mee willen werken aan de vorming van een nieuwe vakbeweging. Daar hadden ze tot vanmiddag 12 uur de tijd voor. En de laatste bond, de Algemene Onderwijsbond, heeft zojuist besloten om ook mee te doen. Peter van der Meerschout van de Economieredactie... Uh, ik zei het al, uh, de nieuwe vakbeweging, dus zat je al een beetje zo. Want wat, wat betekent dit nu? Hoe staat het er nu voor? Ja, um, um, om in scores uit te drukken, staat het nu uh, van de 19 gaan de 16 mee. Dus drie niet. Um, dat, die drie, um, dat is de Ouderebond, de ANBO. Um, FNV Mooi, dat zijn de, de kappers en de vicacisten en de zelfstandig in de bouw. Die hebben gezegd, wij voelen ons niet thuis in die nieuwe vakbeweging. Ouderen hadden zoiets van, ja, de grote bonden... FNV-bondgenoten en avocabo, die bijna 700.000 leden hebben... die krijgen in die nieuwe vakbeweging nog net even iets te veel macht... en dat, nou, daar voelden ze weinig voor. En die andere twee die voelden zich niet echt herkenbaar weer terug... in die nieuwe vakbeweging. Dus 16 van de 19 die uiteindelijk hebben gezegd... wij willen van binnenuit een nieuwe vakbeweging opzetten. Ja, want voor de goede orde, die, die is er nu nog niet natuurlijk. Nog even over die onderwijsbond, want die hebben ook best lang getwijfeld... ook een grote bond. Hè? Ja. Uh, doen toch mee, maar wel vol overtuiging. Vol overtuiging omdat ze nu weten wie um, dat interne proces gaat leiden. En dat is uh, Ton Heerts. Het is uh, gisteren uh, bekend geworden. Ton Heerts is een uh, oud vakbondsman. Komt uit uh, de AFNP, dus de Militaire Bond. En heeft ook uh, voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer gezeten. Is gepokt en gemazeld in die vakbondswereld en ook in de politiek. En heeft in feite nu het komende jaar de opdracht... om die nieuwe vakbeweging vanuit de FNV op te gaan richten. En tegelijkertijd is hij ook nu even de nieuwe voorzitter... van de nog altijd bestaande vakcentrale FNV. Hij volgt uh, Agnes Jogheerius ja, op. Ja, want die is inderdaad. En het was, voor, het was voor, voor de onderwijsbond was het van belang... Ja, wie gaat dit nu doen, wie gaat deze kar nu trekken? En eigenlijk duidt het wel een beetje op... op waar al die andere bonden ook mee hebben gezeten. Um, hoe gaat het er nou uitzien? Het is een beetje, een beetje koudwatervrees geweest... om uh, volmondig ja of nee te zeggen tegen die nieuwe vakbeweging. Ook omdat volstrekt onduidelijk duidelijk was... hoe die er nu uit zou komen te zien. En eigenlijk is dat nu nog altijd... Niet helemaal duidelijk en nemen ze er weer een jaar de tijd voor om dat wel te doen, stapje voor stapje voor ja, stapje. Dat verklaart jouw gebaar net toen ik zei: de nieuwe vakbond, want er gaat heel nou ja, wat water door de zee. Kijk, komende zaterdag uh, dan is er een congres, er wordt afscheid genomen van Agis Ongerius en krijgt Ton Heerts dan de voorzittershamer van de FNV aangereikt. En krijgt hij ook de opdracht om die nieuwe vakbeweging in oprichting verder vorm te geven? Maar als ik die interne discussies bij al die verschillende bonden een beetje gevolgd heb, dan, en ik krijg daar opmerkingen te horen van: nou ja, we zien wel hoe ver we komen. <lacht> dan denk ik, ja, jongens, dat is het komende jaar, wordt dat dus nog stevig werken. Om ja. alle neuzen echt gewoon goed dezelfde kant uit te krijgen. Het zou, het zou nog maar zo kunnen dat er van die 16 misschien nog wel een paar weer ja, terugkomen. Zeker, trekken, ja, ja. Zeker, ja. zeker. Kijk, ze hebben wel een soort inspanningsverplichting. Dat is ook die handtekening van die 16 voorzitters komende zaterdag. Dat ze wel hun best gaan doen. Maar het zegt niet dat ze alle 16 de streep gaan halen. Okay. Goed, jij blijft het voor ons in de gaten houden. Peter van der Meerschout van de Economie Redactie. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Opnieuw stapt een sporter naar de rechter... om deelname aan de Olympische Spelen af te dwingen. Dit keer is het marathonloopster Miranda Boonstra. Ze miste in april bij de marathon van Rotterdam... de limiet op acht seconden. De Atletiekbond droeg haar toch voor. Maar die voordracht werd door NOC-NSF afgewezen. Boonstra wil nu via de rechter alsnog een startbewijs. Miranda, goedemiddag. Goedemiddag. Um, jij leek uh, uh, ja, een soort berusting te hebben gevonden, maar blijkbaar is dat helemaal niet zo. Waarom heb je toch besloten om, om de rechter in te schakelen? Um, ja, aan de ene kant, omdat ik na zeven weken nog steeds super was en ik dacht van ja, dit, dit wordt niks. Uh, maar ja, daar moet er moet natuurlijk wel een gegronde reden achter zitten. Ja. Uh, we zijn zeg maar, achter de schermen wel in gesprek gegaan met NOC, NSF en Atletiek Unie. En uh, ja, naar ons idee is de limiet nogal vloeibaar opgesteld. En wij zijn al van mening dat je dan niet kan stellen dat het een limiet, limiet is. Nee, maar kun je nog even uitleggen voor onze Atletiek uh, Unie? Uh, we uh, draagt een limiet voor hè, aan NOC, NSF. Zo is het toch? Uh, ja, nou de procedure is bij ons nog steeds niet echt 100% duidelijk. We krijgen elke keer weer een ander verhaal van Atletiekuni. Uh, maar in principe zijn zij degene die de, de, de limiet voordraagt aan de NSNSF en die moeten dat goedkeuren. Ja, maar is jouw probleem nu dat je vindt dat die limiet uh, niet goed is vastgesteld? Ja. En, en op welke manier ben je daarachter gekomen dan? Uh, nou, we zijn in gesprek gegaan met de atletiekunie en die hebben ons verteld hoe zij het niet bepaald hebben. En naar onze mening is dat niet uh, ja, correct gebeurd. Mm -hmm. maar, um, ja. Want even, die laten daar allerlei berekeningen op lossen. Uh, um, je moet bij top 8 van een groot toernooi, is, zijn dat die berekeningen? is heel ingewikkeld geloof ik. Uh, ja, bij de marathon is het dan net weer een ander verhaal. En het is niet echt heel transparant, zeg maar. Het heeft ons echt drie, vier weken geduurd... voordat zij dat ook aan ons duidelijk konden maken. Maar goed, uh, dat hebben ze dus gedaan. En, maar NSNSF is daarmee uh, akkoord te gaan. Dus die zijn eindverantwoordelijk. En uh, die zeggen aan de ene kant terecht... Uh, wij gaan uit van de expertise van de Unie. Maar aan de andere kant, uh, als de Unie mij dan voordraagt... gaan ze niet mee in de expertise van de dus dat is ook alweer twee, uh, ja, tweeledig, of ja, eigenlijk dubbel. En zo zijn er gewoon meerdere factoren waarvan wij denken van... ja, dit klopt gewoon niet. Zoals bijvoorbeeld, wat zijn die meerdere factoren... Um, nou ja, um, uh, de atletiekunie laat ook wel doorschemeren dat zij voor 2016 uh, een andere manier van selecteren voor de marathon willen. Omdat de marathon gewoon een ja, lastig onderdeel is om een niet voor te bepalen. Omdat je heel erg afhankelijk bent van het weer. Uh, je hebt eigenlijk in die twee jaar tijd dat je kan kwalificeren maar drie pogingen. Het is dus heel anders dan, dan andere onderdelen, dan zwemmen of ja, ook andere on atletieke onderdelen. Waarbij je gewoon meerdere pogingen hebt en waar vaak de weersomstandigheden heel stabiel zijn. En dus aan de ene kant wordt er wel toegegeven dat er in de toekomst iets moet gaan veranderen. Maar ja, dat kan je niet maken ten opzichte van de atleet die nu zo ontzettend dicht bij de limiet zit. En die dan eigenlijk pech heeft gehad met de weersomstandigheden. Ja, en precies, want daar gaat het ook om. Het is maar acht seconden. Hè? Het zijn maar acht seconden. Ja, ja, kijk, als ik er nou... Ik was zelf eigenlijk nooit van deze situatie van tevoren uit te gaan. Ik had gedacht, ik haal het of ik haal het gewoon echt niet. Ik, bij mij is eigenlijk nooit van tevoren in mijn hoofd opgekomen... dat ik het gewoon net niet zou halen. Het is misschien wel een beetje naïef, maar... Um, kijk, acht seconden is maar één promil. En um, als je bijvoorbeeld kijkt hoe marathonspercoursen worden opgemeten... kijk, het is geen atletiekbaan waarvan je zeker weet... dat het een 400 meter rond rondje is. Dus dat is heel veel toch onnauwkeurigheid in uh, ja, in het meten van een marathonparcours, uh, er wordt bijvoorbeeld een ideale lijn aangehouden. Mm -hmm. Maar de drankposten zitten bijvoorbeeld in de buitenbocht... dus loop je alweer extra meters. En uh, de marathon is gewoon lastig. Maar je kan je ook voorstellen dat er een grens wordt bepaald... en dat is het dan? Ja, maar dan vinden wij dat die grens echt super nauwkeurig bepaald moet worden. En uh, de limiet van 2.724 geeft aan... dat er echt heel erg nauwkeurig een berekening is gemaakt... En, uh, ja, wij vinden dat dat niet gebeurd is. Wanneer dient de zaak, weet je dat? Uh, maandagmiddag om twee uur in Arnhem. Oké, okay. dankjewel. Miranda Boonstra, we houden het in de gaten. We gaan met okay. Tennissen, het gastronooi van Rosmaler, is bezig. Universum Open met Igor Seisling op de baan. Geen makkelijke klus voor hem vanmiddag, want hij moet tegen de nummer één geplaatste David Verrer. Marcella Mesker. Ja, en uh, Ferrer, we kennen hem, hij is nummer 6 van de wereld. Een, een man die nooit punten cadeau geeft. Een, een gravel-specialist, maar ook eigenlijk op alle baansoorten goed. Ook op gras, want vier jaar geleden won hij hier het uh, toernooi in Rosmalen. En ja, hij begint weer uitermate sterk. Hij leidt uh, ja, in mum van tijd met 4-0. Heeft die, service, die goede service van Igor Seisling, nu al twee keer gebroken. Het staat dus al 4-0 in de eerste set voor de Spanjaardse Ferrer. Ja, hoe kan dat dan? Is het dan niet scherp beginnen... Nou, daar kan het mee te maken hebben. Een paar foutjes, eh, misschien dat Sijsling denkt even rustig inkomen. Maar tegen iemand als Ferrer kan dat gewoon niet. Om na te gaan, er zijn nu exact 19 punten gespeeld. En daarvan heeft Sijsling er slechts 2 gewonnen. Dat was zijn allereerste service game. Hij begon met een ace, maakte een goed punt, kwam 30-0. En dat was het in deze eerste 4,5 game van de set. Dus er moet nog heel wat gebeuren. Die eerste set is eigenlijk al verloren, twee breaks achter. En uh, ja, dan moet je hopen dat hij zich nog een beetje kan intennissen in die eerste set. Wat ritme kan vinden. Misschien ook uh, ja, toch even wat vertrouwen opdoen op eigen service. Dat dat eerste servicepercentage inkomt. Dat hij misschien een paar aces kan slaan. Een paar lekkere vollies. Ja, en dan hopen dat die tweede set beter uh, uh, wordt. Want uh, zoals het nu gaat, is het uh, ja, niet best. 4-0 dus, eerste set. En dan weer 40-0 voor David Ferrer. Dus bijna 5-0 in de eerste set. Voor Ferrer tegen Sijsling. Die staat open. Jij kan toch zingen? Kiki D zingt veel CD te CD-presentatie, uh, ja, nou ja, dat soort dingen. Achtergrondkoortje was het toen. Kiki D en uh, Elton John. Don't go breaking my heart. We gaan quizzen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Nieuws en Sportquiz. En dat doen we vandaag met Johan Wolters, die is 52 jaar en komt uit Arnhem. Hartelijk welkom. Dank je Al een keer eerder meegedaan, heel, heel vroeger? Ja, een paar jaar geleden. Een paar jaar Kijntjes geleden, weet je nog de score van toen? Nee. nee. nee. nee. Heel goed. Um, die score kan... van, van nu, die moet in ieder geval meer dan 54 zijn. Heb ik gehoord, ja. Ja, ja. want dat is tot nu toe de hoogste score. En die kandidaat uh, was maandag, dacht ik dat we die hadden. Uh, die zijn nog van, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Maar voorlopig staat hij nog steeds aan kop. En we zitten nee. al op donderdag, dus... Okay. Je weet nooit uh, hoe een koe en haasvang zijn mijn buurvrouw altijd. Um, 54 punten, dus daar moeten we overheen. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. In Griekenland kan ook eindelijk weer begonnen worden... met het bestrijden van de crisis daar. Want het land heeft na maanden weer een regering. Wat betekent dat voor de afspraken die de Grieken met Europa hebben gemaakt? Dan willen ze gaan heronderhandelen. Bijvoorbeeld, ze willen de schuld later terugbetalen. Eindelijk dus een nieuwe regering in Griekenland. Hoe heet de nieuwe premier die gisteren beëdigd is? Samaras. Dat is uh, volkomen juist. Vraag 2. Het kabinet zal voornamelijk een zakenkabinet worden. De drie partijen vormen samen de meerderheid. Wat is de naam van de grootste partij waar deze premier Samaras ook bij hoort? Nieuwe democratie. Dat is goed. Gaan we naar uh, vraag drie, een sportvraag. Gisteren uh, was het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Uh, wie is de nieuwe Nederlands kampioen bij de mannen? Een provinciegenoot van mij, Louis Dijkstra uit Friesland. Ja, ja, ja. Nee, dus nee. Nee. Uh, Louis Westra. Ja, Sorry. ja, ja ik was volgens mij slip of de tong. Ja, en ik ja. heb u al gezegd, ik ben niet heel erg streng. Dus ik vind het goed. Ja, wacht no even. Cool. Ja, maar dat kunnen wij oh, vinden. Dat mogen wij ook. Er is een jury. Er is een jury. Die gaat, die gaat erover. Uh, maar die jury is uh, voorlopig heel druk met tellen, heb ik het idee. Dus dan nou, je, we hem er gewoon bij. Ja, hij is goed. Ja, dan okay. krijgen we weer gedoe mee. Want gisteren was ook al gedoe met die puntentelling. mensen, terecht hoor. Hou het gewoon in de gaten of we het allemaal wel goed spelen. Nou, met de hand over het hart al. Louis Westra, vooruit. Hij bleef Lars Boom en Nikkie Terfstra voor. Ja, dat dan weer wel. Klopt. Vraag 4. Het parcours was 45 kilometer lang en de start was op een bijzondere plaats. Uh, dan heb ik het niet over een stad, maar over een locatie. Wat was die locatie? Pas. Dat weet ik niet. Het was in het dierenpark Emmen. Ze reden dus een stukje door de, door de dierentuin. En een commentator zei dat het wel een jungle tocht leek. Hmm. Dan gaan we verder met vraag 5. We laten u een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Wie het verzonnen heeft, dat durf ik niet meer te zeggen. Uh, maar wel dat we met elkaar zeiden van ja, dat is een uh, goed motto. Daadkracht zit erin, moet wat gebeuren. Uh, speelt natuurlijk heel sterk ook nu met hele economische, financiële problemen. Ja, ja, ja, ja zegt ja, u, u weet ja, het. Jawel, het gaat over de presentatie van het verkiezingsprogramma van de SGP. En aan het en dit woord? dit is meneer Van der Staaij. Dat is helemaal correct. Niets meer ja. aan toe te voegen. Vraag 6. De SGP heeft vooral veel kleine bezuinigingen gepland... en een euro en een euro behoren voor de partij ook tot de mogelijkheden. Een ander opvallend punt is dat de SGP een Nederlandse ambassade... in een bepaald land wil verplaatsen van de hoofdstad... naar een symbolisch belangrijke plaats. Over welk land hebben we het hier? Werk werkt niet. Nee, maar Israël is het. Oh. Uh, nu is de ambassade nog in Tel Aviv... maar uh, wat de SGP Jerusalem. betreft komt hij in Jeruzalem ja, te staan. Ja. Kees van der Staai okay. heeft het programma samengevat... als pro-life, pro-family en ja. pro-Israël. Ja. Volgende vraag. U weet het. U kunt de scoren flink opvijzelen. U kunt maximaal vier punten verdienen. U krijgt aanwijzingen over een persoon... Uit het nieuws. De vraag is dus: wie bedoelen we? U weet het. Uh, stop roepen als u het uh, antwoord weet. Okay. En ik zeg het nog één keer: wel goed nadenken, want uh, u krijgt geen herkansing meer. We zoeken dus een persoon. 4. Okay. In 1993 was ik de jongste. Drie. Vanaf nu kan ik werk en privé weer gescheiden houden. Pas. Stop. Het antwoord is. Wouter Bos. Nou, daar kunnen we een hoop van maken, maar dat is dat echt niet goed. Dat is nu. echt niet goed, nee. <laughs> uh, nee, uh, nee, het is niet goed, want het is namelijk... Het is namelijk Mark van Bommel. Dat is het juiste <laughs> antwoord. Uh, de volgende aanwijzing was in Sittard, Eindhoven, Barcelona, München en Milaan won ik prijzen, dat was voor twee punten. En in oranje, dat was voor één punt. Maak ik plaats voor een nieuwe generatie? Ja. Antwoord dus Mark van Bommel. Okay. Jury heeft nu wel goed geteld. Uh, gisteren uh, <laughs> was dat uh, even uh, in verband met uh, de pre-show cocktail die wij altijd even nemen voor het programma. Even een cocktailtje, want dan uh, gaat het lekker die drie uur natuurlijk. Uh, ging het even mis met die puntentelling, maar dat maakt toch uiteindelijk niks uit. Want die mevrouw gisteren, ondanks dat wij haar dus gematst hebben, uh, zat nog steeds onder de hoogste score. Dus uh, daar kunnen we allemaal weer rustig over gaan zitten. U scoort ook een vak van vier. En daarmee gaan we zo meteen vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz.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 It's all gonna work out fine. We can live with the doubts. Try to do without maybe we don't have to. Met zijn beautiful life. Johan Wolters is de kandidaat in de nieuws- en sportquiz. 52 jaar uit Arnhem. Factor 4 hadden we net uh, geconstateerd. Uh, dat betekent dat er 14 vragen goed moeten zijn. om over de hoogste score van nu heen te komen. Uh, en dat is 54-14. Nou, dat is te doen in 90 seconden. Dat weten we gewoon. Laat de vraag uitstellen. Dat staat in de spelregels. Dat moet. Uh, dan het antwoord geven. Dat is de beste remedie eigenlijk. Okay. En als je het antwoord echt niet weet, uh, uh, het woord pas roepen. Ja, klopt. Oké, okay, daar gaan we. De Nieuws en Sportquiz. Vraag 1. Hoe heet het land dat op 1 staat... als het gaat om wachttijd in de file? België. Dat is goed. ex-premier van welk land heeft een mislukte zelfmoordpoging gedaan? ze. Dat is Roemenië. Uh, ja, ja. Vraag 3. Welke prins heeft een miljoenen erfenis gekregen? Uh, prins William. Dat is goed. Welke kredietmaatschappij ontkent dat de gegevens van de klanten zijn gehackt? Pas. Dat is visa. Wat is volgens een onderzoek de duurste stad om een nachtje te gaan stappen? Het is Londen. staatsbezoek aan Nederland door de president van welk land gaat volgende week niet door. In een oja, oh pas Italië. Hoe heet de historicus die lijstduwer op de kieslijst van de Partij van de Arbeid wordt? Maarten van Rossum. Dat is goed. Verkiezingsuitslag in welk land komt toch niet vandaag, maar later? Egypte. Dat is goed. Welke loterij gaat in hoge beroep omdat ze zes mensen niet willen betalen? Pascal Loterij. Dat is goed. Welk soort drugs wordt opvallend vaak door Vietnamezen verbouwd? Niet. Dat is goed. Wat voor soort oorlogsmateriaal wil Roemenië van Nederland overnemen? F-16. Dat is goed. In welk dorp is vannacht een auto een huis binnengereden? Pas. Het was in Limmen. Wat voor soort wilde dieren zijn in Nairobi met speren omgebracht... omdat ze in een woonwijk liepen? Leushoorns. Sleeuwen. Hoe heet het CDA-Kamerlid dat burgemeester van Helmond wordt? Euh, Blaksma. Dat is goed. Hoeveel miljoen Nederlanders zijn er op Facebook actief? Pas. 9 miljoen. Oké. Okay. 14 moesten er zijn hè, om over de hoogste score heen te komen. En de vraag is, is dat gelukt? Dat zou het niet weten. Niet meegeteld intussen? Nee, nee. Het, is, het is niet gelukt. Het waren er acht in uh, deel oh, twee. Oh shit. Ik moest iets te, <laughs> iets te vaak passen. Dat geeft um, niks. Kom op 32 in totaal. Uh, okay. Ja, op zich niet uh, onaardig natuurlijk. Maar, maar ja, niet genoeg voor de weekoverwinning. Dus die 300 euro gaat aan, uh, aan uw neus voorbij. Ja. U krijgt wel twee toegangskaarten voor beeld en geluid op het uh, Mediapark. En uh, u krijgt ook het boek Andere Tijden Sport door uh, Jurgen Leurdijk en Dirk-Jan Roeleven. Dat in ieder geval okay. wel. Ben ik daar reis. toch ook blij mee? Wel, <laughs> Ja, gelukkig. Goeie, goeie reis terug naar Arnhem. Ja, dank u. We gaan even in Rosmalen kijken bij de Unicef Open. Want Igor Zijsling speelt daar tegen David Ferrer. En het ging zo hard. En we hopen dat Zijsling zijn ritme een beetje heeft gevonden. Marcella Mesker. Nee hoor. Ik, uh, ik, ja, ik weet niet wat ik zie. Het staat gewoon uh, zeg maar 8-0 voor Ferrer. 6-0, 2-0 voor de Spanjaard. Die eerste set was in 16 minuten gepiept. Zijsling won maar 5 van de 30 punten die werden gespeeld. Er staat nu alweer een uh, breek achter. Uh, ja, eigenlijk gaat alles mis. Natuurlijk speelt Ferrer goed. Die maakt geen fout. Die heeft een goede return. En uh, ja, dat weet je van tevoren. Maar ja, ik mis alle explosiviteit in het begin van de rally bij Sijsling. Dus dat betekent op gras. Je service moet goed zijn. Die return moet fel zijn. Die eerste klap in de rally. En dat is het allemaal niet. En ja, dan ben je gewoon de klos tegen de nummer 6 van de wereld. Nou, nu voor het eerst een iets langere rally. Maar ja, in een rally moet je het niet zoeken tegen Ferrer. Dus ik weet niet wat hij nog kan doen. Maar. Um, ik vrees het ergste, het is voorlopig nog steeds een nul op het scorebord. En ja, ondertussen kijk ik heel voorzichtig ook stiekem naar de qualifying op Wimbledon... de laatste ronde, want daar speelt een Nederlandse. En ja, uh, Bibiane Schoos lijkt daar een break in de eerste set... tegen de Kroatische Mirjana Lucic. Dus misschien uh, dat we nog een uh, speelst op Wimbledon erbij krijgen. Zeisling in ieder geval niet, want hij had qualifying moeten spelen. Nou, dat is uh, niet gelukt omdat hij hier in de kwartfinale staat, maar... Uh, veel punten zal hij vandaag niet halen. 6-0, 2-0, 30-0 achter tegen David Ferrer. Het is inmiddels één minuut over half twee. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws met Doorald Megens. Irak wil dat Nederland, afgewezen Iraakse asielzoekers... tijdelijk financieel ondersteunt bij terugkomst in Irak. De Iraakse minister van Vluchtelingenzaken Duski... heeft daarom gevraagd tijdens een overleg met minister Leers. De twee ministers praten sinds gisteren... over de terugkeer van zo'n 1300 asielzoekers naar Irak. Clarence Seedorf vertrekt na tien jaar bij AC Milan. De middenvelder heeft zijn aflopende contract niet verlengd. Zo staat op de site van de club. Seedorf zal op korte termijn aankondigen waar hij zijn loopbaan vervolgt. Hij heeft een aanbieding van een Braziliaanse club in beraad. De handelscommissie van het Europees Parlement... heeft in meerderheid tegen het ACTA-verdrag gestemd. Dat verdrag moet illegaal kopiëren tegengaan, vooral op internet. Vier andere commissies hadden al tegengestemd. Het lijkt nu erg onwaarschijnlijk dat het Europees Parlement... het verdrag volgende maand zal aannemen. En een Syrische gevechtspiloot is gedeserteerd. De piloot is met zijn MIG-gevechtsvliegtuig geland op een militair vliegveld in Jordanië. Daar heeft hij politiek asiel gevraagd. Het is voor het eerst dat Syrië tijdens de opstand een gevechtsvliegtuig verliest. Zijn de hoofdpunten uit de nieuws? Dit is de Radio 1 Sportzomer. SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft een ontmoeting gehad... met de advocaat van de Oekraïnse oud-premier Timoshenko. En we blikken terug op het EK van 1976. Dat werd gewonnen door Tsjechoslowakije... met in de gelederen de legendarische spits Panenka. Ik ben...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 Veldhuis en Kemper, ik wou dat ik jou was. In Zweden is de bewaking van kerncentrales opgeschroefd... nadat er explosieven zijn gevonden bij een kerncentrale ten zuiden van Gothenburg. Correspondent Dirk Evers, goedemiddag. Hoe hebben ze die explosieven gevonden? Dat was uh, tijdens een routinecontrole. Een uh, speurhond die, uh, ging even snuffelen bij een vrachtwagen... en ontdekte toen uh, beneden de stuurhut van de chauffeur een pakje... En dat bleken explosieven te zijn. Ja, wat, wat voor explosieven waren dat, weet u dat? Ja, de politie wil daar niet veel over kwijt. Maar uh, kennelijk dus kneedbare explosieven. En niet groter dan een vuist. En uh, dus dat weten we voorlopig. Ja, het maakt zich grote zorgen? Officieel niet. De politie wil niet veel informatie geven. Men heeft het veiligheidsniveau bij de Zweedse kerncentrales verhoogd van het laagste niveau naar het tweede laagste niveau, maar ik lees in de Zweedse media dat bijvoorbeeld de werknemers zich wel ongerust maken, want zij zeggen wij werden helemaal niet op de hoogte gebracht. Wij horen dit via de media, ook in de kranten, Artonbladet is er een commentaar die schrijft: ja, wat, wat er hier aan de hand is, dacht uh, alle verbeelding. Uh, de politie en de bedrijfsleiding probeert het allemaal een beetje stil te houden. Ja. Weet u in, in welke hoek er wordt gezocht? Uh, nee, ook daarover wil de politie niet heel kwijt. Dus het is een beetje uh, gissen. Uh, in de Zweedse media lees je dat het kan alles zijn... van een, een, een slechte grap tot het begin van een terroristische uh, aanslag... Ja. Maar officieel, dus officieel uh, is er eigenlijk weinig aan de hand. Heeft men deze springstoffen gevonden tijdens een routinecontrole? En uh, ja, dat, dat weten we voorlopig. Wat, wat is dit eigenlijk voor een kerncentrale? Waar ze dat gevonden hebben? Dat is de kerncentrale van Ringhals. Het is de grootste van Zweden. Zij produceert 20% van de elektriciteit in Zweden. Er zijn vier. Reactoren. Er werken bijna 3000 uh, werknemers daar. Ja. Um, u hebt al gezegd, ja, zorgen maken dat doen vooral de medewerkers. Hè? Hoe zijn de reacties verder? Ja, voort zegt men dat er met ringhals met die reactor ten zuiden van Göteborg al eerder problemen zijn geweest. Het verleden jaar had iemand een stofzuiger uh, vergeten van het personeel en die stofzuiger begon te branden. Uh, in maart uh, zijn er problemen geweest bij een veiligheidsinstallatie, uh, een prooiinstallatie die het niet deed. Dus ja, officieel politie en de bedrijfsleiding die zeggen het is allemaal niet zo erg. Nee. Maar ja, tussen de regels lees je toch dat er wat bezorgdheid bestaat. Ja, en ondertussen is de bewaking dus wel opgeschroefd. Dirk Evers, hartelijk dank. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft een gesprek gehad... met de advocaten van de Oekraïense ex-premier Julia Timoshenko... die in de gevangenis zit. Het gesprek was op het Binnenhof. Timoshenko zit een straf van zeven jaar uit wegens ambtsmisbruik. Volgens critici gaat het om een politiek proces... en Timoshenko zelf zegt dat ze is mishandeld in de gevangenis. Meneer van Bommel, goedemiddag. goedemiddag. Wat is het nieuws uit het gesprek? Nou, Ik ben er ook wel van overtuigd dat er sprake is... van een politiek proces tegen Timoshenko. Um, het is niet alleen overigens Timoshenko die vervolgd wordt. Ook andere oud-ministers uit haar regering... de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Defensie... en de minister van Milieu, die worden vervolgd... zonder dat er sprake is van criminele feiten. En dat geldt ook voor Timoshenko. En daarom moet je spreken van een uh, politiek proces. Ja. Nieuw voor mij was... Um, de, uh, het bericht over de gezondheid uh, van Timoshenko. Ze is nu tevreden over de behandeling die ze krijgt. Um, wat uh, urgent is, is dat haar laatste beroepsmogelijkheid... Uh, in die zaak, uh, wegens ambtsmisbruik 7, uh, 7 jaar gevangenisstraf... dat die laatste beroepsmogelijkheid op 26 juni, dus binnenkort, afloopt. Dan is de laatste beroepsmogelijkheid. En dat gevreesd wordt dat, uh, dat die laatste zaak over de datum van 15 augustus wordt getild En 15 augustus is de sluiting van de kandidaatstelling... voor de volgende parlementaire verkiezingen. En zo uh, gaat men mogelijk proberen... Tymoshenko ook voor de volgende verkiezingen uit te sluiten. Ja, er komt nog iets bij, want uh, er gaan nu verhalen... dat zij ook wordt uh, uh, aangeklaagd voor betrokkenheid bij een moord... op een, op een politicus uh, en een zakenman, 16 jaar geleden. Heeft die advocaat daar nog iets over gezegd? Ja, daar hebben we naar gevraagd. Uh, er is inderdaad over gesproken dat uh, uh, zij daarvan beschuldigd zou worden... maar het Openbaar Ministerie heeft helemaal geen formele beschuldiging... Uh, in, in die zaak. Dus er is helemaal geen zaak. Het, uh, het, is allemaal, het valt onder het hoofdstukje het, uh, het zwart maken van Timoshenko... zodat zij politiek voorkomen buitenspel komt te staan. Nou, het viel mij op, hè, want natuurlijk is er de afgelopen tijd... veel aandacht geweest voor de Oekraïne... Uh, in verband met, dat, uh, met het EK voetbal natuurlijk... dat je daar toch ook wel geluiden hoort van mensen die zeggen van... ja, maar goed, Timoshenko valt ook nog wel het een en ander te verwijten. Als dat zo is, dan moet dat gewoon in een normale rechtsgang... met, uh, met een aanklacht op basis van criminele feiten uh, duidelijk worden gemaakt. Uh, kijk, de advocaten die wij spraken, Valentina Teleshenko... die zei, ja, corruptie is in, uh, in, in Oekraïne helaas overal. Maar wanneer iemand beschuldigd wordt van dat soort zaken... dan moeten er ook criminele feiten ten laste worden gelegd. En dat is bij Timoshenko niet gebeurd. Nee. Um, de vraag is natuurlijk, wat, wat gaat u eigenlijk mee doen nu met deze informatie? Nou, ik vind het van groot belang om die datum... van 26 juni in de gaten te houden, dat er dan inderdaad um, uh, die laatste beroepszaak uh, kan worden uh, gevoerd. Want anders wordt hij dus echt monddood gemaakt voor eventuele volgende verkiezingen. Dat klopt, ja. ja. Dat klopt. Um, uh, via de, de Europese Unie gaan we proberen, de minister van, uh, van Buitenlandse Zaken, die moet daarop toezien dat uh, uh, er meer toezicht komt ook op de rechtsgang. Uh, nieuw voor mij was dat de rechter in de zaak, Timoshenko... een buitengewoon, jonge, onervaren rechter is... die nog in opleiding is... die voorheen alleen verkeersovertredingen heeft uh, beoordeeld als rechter. En die wordt dan op zo'n zware zaak gezet... tegen een oud-premier van het land. Dat is heel bijzonder. Uh, uh, uitermate verdacht. Het gaat hier uh, ook dossiers die plotseling verdwenen zijn. Um, die zaak oh. moet nauwlettender worden gevolgd. Internationale aandacht helpt daarbij. De Europese Unie die staat op het punt... om een samenwerkingsovereenkomst met uh, Oekraïne te af te sluiten... Uh, ik denk dat dat proces opgeschort hmm. moet worden. Uh, want je moet een land wat zo slecht presteert... op het gebied van rechtssta rechtsstaat en democratie... moet je niet belonen voor slecht gedrag. Oh, want uh, je kunt je natuurlijk afvragen... Dat, dat zou mijn tweede vraag zijn geweest. Wat, wat, ja, wat heeft het voorzien? Hè? Want die autoriteiten lijken zich er voorlopig niks van aan te trekken... van de kritiek vanuit het Westen. Dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Ik denk dat, je dat, uh, dat de Europese Unie, ook Nederland... dat aan de eigen rechtsstatelijke beginselen verplicht is... De internationale aandacht heeft er in ieder geval toe geleid... dat Timoshenko nu een betere behandeling krijgt voor haar gezondheid... Uh, internationale aandacht helpt, weten we, ook uh, van het uh, werk van, van MC International... en andere organisaties die daarop toezien. Ook de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa... die uh, komt met een mensenrechtenrapportage... waarbij Oekraïne heel veel aandacht zal krijgen. En ook het Europese Hof voor de Mensenrechten is op dit punt actief... om Oekraïne aan te spreken. En al die aandacht is nodig, niet alleen vanwege Timoshenko... maar vanwege de vrij algemene politieke vervolging waar sprake van is in de Oekraïne. Nogmaals, het gaat niet alleen om Timoshenko. Het gaat gewoon om alle politieke tegenstanders van de huidige president uh, Janukovic. Harry van Bommel, Tweede Kamerlid voor de SP. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dan gaan we snel naar Marcella Mesker. Uh, die is bij de UNICEF open. De kwartfinale tussen Zijsling en Ferrer. Zijsling was het helemaal kwijt. Heeft hij het een beetje teruggevonden, Marcella? Nee, hoor. Uh, we zagen zo even al uh, matchpoint voor David Ferrer bij de stand 6-0, 5-0. Ja, en dat is natuurlijk een nachtmerrie in uh, de carrière van iedere tennisser. Om een dubbel bagel, zoals we dat noemen, om de oren te krijgen. Maar nu dan uh, voordeel voor En met een ace zowaar zijn eerste game. Hij buigt naar het publiek, die natuurlijk uh, ja, de handen op elkaar slaan. Want... Ja, dit is natuurlijk een verschrikkelijke wedstrijd om te spelen. Maar hij staat op het scorebord. Het wordt 5-1. Maar het zal uitstel van executie zijn. Want David Veren gaat nu serveren voor een plaatsje in de halve finale. Ik kan misschien nog twee uitslagen doorgeven. De eerste halve finaliste bij de vrouwen is bekend. De Russin Nadia Petrova won van de Slovaakse... de als derde geplaatste Sibelkova, gemakkelijk in twee sets. En ook de Duitse qualifier uh, Petschner uh, won van de Fransman Roger Facelin, Dus ook Petschner staat in de halve finale. Goede gastrenners er trouwens dus niet eens zo verrassend. En Verre, dus op het randje van uh, de halve finale hier bij de Unicef. Ook hij voor de winst in de tweede set bij 6-0, 5-1 tegen Igor Seisling. A difference a day made twenty four little hours. What the sun and the flowers. Since you said you were mine Lord, what a difference a day makes Wat een verschil een dag maakt. Ja, die ene game mocht niet meer baten, Marcella Mesker. Die game voor Igor Seisling. Nee, want het is uh, 6-0 en 6-1 geworden. De wedstrijd duurt exact 42 minuten. En... Ja, Igor Zijsling won eigenlijk de hele wedstrijd. Maar 19 van de 73 gespeelde punten. Dat is precies 26 procent uh, ja, dat je meedoet met het spel. Dus ja, dit is een, een, een nachtmerrie. Dat wil niemand meemaken. Het ging gewoon niet vanaf uh, de eerste game. Je weet van David Ferrer, hij mist geen bal. Hij is vast op iedere ondergrond. En uh, het, uh, het, het was al een hele moeilijke wedstrijd. Maar dat hij op gras, ja, daar zo dik afgaat, dat, dat had toch niemand gedacht. Uh, Zijsling een man met een goede service. Gisteren sloeg hij... In die goede tweede ronde partij tegen Olivier Rogges. 21 aces. Nou ja, als je zo serveert op gras, dan moet daar toch meer in zitten. Maar goed, het was niet zijn dag. 6-0, 6-1. Er is niet meer van te maken. Uh, Ferrer staat in de halve finale. Net als dus uh, die Philippe Petschner. Uh, misschien komt uh, Xavier Malisse daar nog bij. Hij staat in de derde set een break voor tegen Gilles Müller. En dan is uh, de laatste kwartfinale, gaat tussen een Japanner en een Fransman. Wat minder bekende spelers, Ito en uh, Per. Maar we hebben natuurlijk nog wel wat moois op het centrakoord staan. Zo dadelijk, eh, om eh, half drie Kim Kleisters tegen Francesca Schiavone. Nou, twee Grand Slam kampioenen, eh, oud Grand Slam kampioenen tegen elkaar. Kim Kleisters, die hier haar comeback maakt. Veel Belgen hier op de tribunes, dus kortom, daar verwacht ik eh, nog wel wat spanning eh, bij. Want dat was er natuurlijk bij eh, Igor Sijsling tegen David Ferrer helemaal niet. Spanning zometeen wel uh, hier achter de schermen, want dan gaan de telefoonlijnen weer open. En dan uh, zit Tom van het Hek klaar voor uh, het gesprek met Van het Hek. Ja, dat is uh, enorm spannend elke dag, want je weet maar niet wie er bellen. Sommigen gaan elke dag al bellen, maar de meeste zijn toch elke keer verschillende mensen. Met adviezen, uh, met klachten, met veel vragen ook. En uh, ook steeds meer complimenten, zei ik gisteren al. Dus het is een mooie mengelmoes. En kunnen ze allemaal weer uh, gaan aan het doen. Eigenlijk vanaf nu zo'n beetje over één minuutje op 0800-1101 voor al uw Klachten, wensen en adviezen, zeg En straks maar. vanaf half zes op de radio. En om half zes, dan is het altijd weer spannend wie het gehaald heeft. Want ik we wel klachten over. Ik bel zo vaak, maar <lacht> ik hoor mezelf niet terug. Goeie klachten verzamelen. Oh ja, en Tom, we hebben goed geteld. Jullie hebben goed geteld ja. vandaag. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ik heb uh, aan ja. de radio gekluisterd gezeten en meegeteld <lacht> natuurlijk. Maar we konden niks vinden vandaag. 0800-1101. Over een paar seconden gaan bellen, want dan zit hij daar. Tom van het Hek. Vanavond speelt de Tsjechi de eerste kwartfinale van uh, dit Europees kampioenschap tegen Portugal. Bij Tsjechisch voetbal drijft uh, nou ja, bij heel veel mensen als eerste de naam van Antonin Panenka naar boven. Uh, de man die Tsjechoslowakije in 1976 Europees kampioen maakte... met een nooit eerder vertoonde stiftstrafschop, die uh, sindsdien ook zijn naam draagt. Schrijver en journalist Maarten Mol nam Panenka twee keer op in zijn onlangs verschenen boek Wat een Goal. Een kleine kanon van het moderne voetbal. Voetbal. Maarten Mol, goedemiddag. Goedemiddag. Straks willen we graag even praten over de pingel. Uh, maar Nederland trof uh, Tsjechoslowakije in de halve finale. Dat was ook een legendarische wedstrijd, hè? Ja, ehm... Um... Nederland ging naar dat uh, Europese kampioenschap als uh, vice-weldmeister. Ze, ze hadden de finale van de WK van 1974 verloren. En vooraf op Schiphol uh, werd ook door journalisten al uh, gevraagd: van, uh, Hoe is het om weer een finale van West-Duitsland te gaan verliezen? Want iedereen uh, ging ervan uit dat Nederland ja. makkelijk met Tsjechoslowakije zou afrekenen. En in de finale op West-Duitsland zou. Uh, ja. ja. Nou, misschien nog even zeggen, Maarten, want dat was een gek toernooi natuurlijk. Nu hebben we het EK, dat gaat over uh, vier weken. Maar toen deden er maar vier ploegen mee. Hè? Ja, dat is een, uh, vanaf het begin in 1960 tot eigenlijk 1980. Uh, deden er maar vier ploegen mee in de eindronde. Ja, dus Nederland uh, speelde een halve finale. Dat was dan tegen Tsjechoslowakije. We dachten, ja. nou dat winnen we wel even. En Heel dan makkelijk. spelen we in de finale tegen Duitsland. En dan gaan we die zaak van 74 even recht zetten. Ja. Oh ja. En zo gebeurde dus niet. Uh, Nederland-Tsjechoslowakije, wat was dat voor wedstrijd? Nou, het was een wedstrijd uh, waarin het uh, alleen maar heel erg hard regende. Wat niet echt bevorderlijk was voor het uh, totaalvoetbal van Nederland. En uh, de Tsjechen, uh, de underdog, die waren heel fel, uh, heel geconcentreerd... en die wilden eigenlijk heel graag van Nederland winnen. En Nederland ging eigenlijk met een hele verkeerde mentaliteit het veld in. Want dat varkentje was we wel even en dan uh, niet te veel krachten verspillen. En dan winnen we van, uh, van Duitsland in de finale. Ja, dat is een keiharde wedstrijd, hè? Een keiharde wedstrijd. Rode kaarten voor Neeskens en Van Hanegem, Een rode kaart voor uh, een, een Tsjech. En wat heel grappig was, is dat Panenka... die een paar dagen later zou uitgroeien tot, uh, tot de held van de natie... Uh, op een gegeven moment in de verlenging Johan Kruijf neerschopt. De scheidsrechter fluit niet. En uit de aanval uh, die volgt, scoort Tsjech Slowakije de 2-1... Toen wilde Verhaniger niet meer aftrappen. Omdat hij het niet eens was met dat doelpunt. Werd vervolgens uit het veld gestuurd. Het dat het stu, uh, scoorde 3-1. En het hele avontuur was uh, ja. voorbij. Nou zag ik pas andere tijden sport met die scheidsrechter van die wedstrijd. Ja. En die zag die beelden nu terug. En die zei ja, inderdaad die overtreding op Kruif. Uh, daar had ik voor moeten fluiten. En dan was, ja. de, was de hele zaak anders geweest natuurlijk. Klopt. Klopt. Ja, maar um, Clive Thomas kwam vooraf al in de kleedkamer... en zei uh, tegen de spelers van het Nederlands Elftal... ik ken jullie reputatie, het gemekker en het harde spel. Dat moet afgelopen zijn. En Cruijff zat natuurlijk weer de hele wedstrijd tegen hem te mekkeren. En misschien is het zo geweest dat, uh, dat de scheidsrechter dacht... ach, laat het maar een keer. Uh, ik heb genoeg van die Cruijff, laat me doorgaan die aanval. Ja, ja. misschien moeten we naar dat moment... Hè, waar, waar dat toernooi natuurlijk heel bekend om geworden is. Ja. Ja, er is nog geluid van. Laten we er even naar luisteren. Heel goed. En nu krijgen we de aanloop van Panenka. Meijer op de lijn. Panenka. Zachtjes. Na ja, scoort. Ik dacht dat hij naastpoot, maar hij scoorde. Heel zachtjes. Heel gedurfd. Panenka. 5-3 voor de Tsjechen. En er wordt bedolven als die man daar maar levend onderuit komt. <laughs> Panenka. Panenka heeft de Tsjechen uiteindelijk toch het Europees Landenkampioenschap bezorgd. Heel zachtjes, heel gedurfd. Hoe kwam Panenko op het idee om die penalty zo te nemen? Um, hij had ooit uh, na afloop van trainingen geoefend met de doelman, en de doelman uh, op penalties... en de doelman stopte al heel veel van zijn penalties. Dus hij moest een nieuwe manier bedenken om uh, de doelman in de luren te leggen. En uh, dat deed hij door middel van de bal heel zachtjes door het midden te stiften. Hij wist ook dat Meijer in de finale van 1974 al heel snel een hoek had gekozen... En zo gebeurde het ook in de wedstrijd. Maier ging uh, naar rechts en Panenka kon die bal heel lekker door het midden lepelen. Ja. Heel grappig in dit verband is dat uh, de huidige bondscoach van Tsjechoslowakije, Michal Bilek, die probeerde dat op het WK van 1990 ook. Hij speelde in de nationale ploeg van Tsjechoslowakije tegen Amerika. Hij dacht, ik ga Panenka nadoen. Maar de Amerikaanse doelman bleef gewoon staan. En die ving de bal op en die wist die, niet wat hem overkwam. Die had de geschiedenisboekjes ook gelezen. Die had de geschiedenisboekjes ja. gelezen. Die had oude check aan de bal, dan weet ik het wel. Ja, en Panenka deed trouwens nog een keer... Uh, hij mocht een uh, aantal jaar later op het WK van 82 ook een penalty nemen. Dat was tegen Kuwait. En toen bleef de doelman van Kuwait staan. En toen schoot Panenka hem heel uh, dicht langs de paal in het doel. En dan zie je op de beelden zie je die doelman van Kuwait in zijn handen slaan... van verdorie, eh, waarom <laughs> doet ze dit nou niet tegen mij? Ja. Wat, wat is er van hem geworden, Panenka? Uh, Panenka is, uh, als veel uh, Oost-Europese voetballers... mocht hij op een gegeven moment naar het buitenland. Hij is naar uh, Rapid Wien gegaan. Uh, ja, hij heeft daar redelijk gevoetbald. Het was niet echt een topclub. En Hij is later weer teruggegaan naar Tsjechoslowakije en is uh, voorzitter geworden van de club waar hij ook begon als voetballer. Dat is Bohemians Praag. Ja. En dat is hij nog steeds. Ja. Je kijkt alle wedstrijden, neem ik aan. Zijn er nog doelpunten in dit EK waarvan je zegt... nou, die kunnen ook wel in de kanel? Nou ja, die bal die Lampert, uh, uh, Terry achter de lijn vandaan <laughs> ja. halen uh, ja. tegen Oekraïne... dat was wel een, dat was wel een momentje, ja. Dat was, uh, ja. Die, die kan er zo in, maar ja, die die, zo in. is geen officiële goal, want hij is nee, afgekeurd. Er nee, niet... staan niet alleen doelpunten in het boek, hè. ook, ook uh, rode kaarten... Uh, gemiste kansen, uh, uh, mensen die dood neervallen op het veld. Dus het is een uh, heel gevarieerd boek. Maakt Tsjechië ja. eigenlijk kansen dit jaar op de titel? Nou, vanavond moeten we tegen Ronaldo. Ja. Dus ik zeg maar even tegen Ronaldo, want dat is toch de absolute ster... ook van dit, uh, dit EK. Um, en Rosicky, de sterrenspeler van uh, Tsjechische begint op de bank, want die is geblesseerd geweest. Dus ik geef ze niet al te veel kans, maar... Je weet maar nooit, in 1996 uh, het EK gaf ook niemand een kans voor de Tsjechen... en die haalde toen de finale. Ja. Die is uit uiteraard verloren van de Duitsers. Nou, maar ze kunnen wel voetballen. Tsjechië Tsjech ja. tegen Ronaldo. Ja, zo is het eigenlijk <laughs> wel, ja. Maarten Mol, hartelijk dank. Wat een goal. Een kleine kanon van het uh, moderne voetbal is verschenen bij Thomas Rapp. En Parneka staat er dus ook in met zijn legendarische penalty in 1976. Daar stonden we even bij stil. Zometeen in het volgende uur het Media Forum. Dat doen we vandaag met Paul Reumer en Joost Niemuller. Ja, wij zijn er over een paar minuutjes weer. Graag tot straks. Vanavond tussen half acht en acht...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 Dit is Radio 1.